12 uur, de Radio 1 Veenhoven en Thijs van den Brink. Het is altijd een heet hangijzer. Hoeveel mag je bezuinigen op ontwikkelingshulp voor arme landen? De VVD wil het mes erin zetten. Daarom zo een debat. Het is zo tijd voor het Twitternieuws van Luc Ickink. Nou, nu de hoofdpunten van het nieuws met Donald Megens. Vorige maand zijn er meer huizen verkocht dan in mei vorig jaar. Volgens het kadaster steeg het aantal verkochte woningen met 2,7% tot ruim 10.000. Vergeleken met april dit jaar steeg de verkoop in mei zelfs met ruim 23 procent. De stijging van de woningverkoop geldt voor vrijwel alle types. De verkoop van hoekwoningen steeg het hardst met bijna 9 Alleen bij appartementen was er sprake van een daling. Makelaarsvereniging NVM wil niet spreken van een trendbreuk op de huizenmarkt. Daar is meer voor nodig. Het belangrijkste is dat er zekerheid wordt geboden rondom de hele hypotheekrente. En nu zou ik zeggen tegen de politiek, doe geen gekke dingen, zodat de consument kan bouwen op hetgeen wat er nu is. Want zoals eerder gezegd, een consument die onzeker is, besteedt niet. En zekerheid is geboden. En zekerheid krijg je met consumentenvertrouwen en economische groei.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 In het begrotingsakkoord voor 2013 hebben VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie afgesproken... het eigen risico te verhogen van 220 naar 350 euro. Nederlanders hebben minder last van hondenpoep. We klagen er nog wel over, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar er wordt minder vaak geklaagd dan een paar jaar geleden. Ook wordt er minder geklaagd over bekladding van gebouwen en vernieling van bus- en tramhokjes.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 Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. 17 graden aan zee en 20 graden in het oosten van het land. Morgen is het rustig met vooral s ochtends wat zon. En dan wordt het opnieuw een graad of 20. ABB Verkeersinformatie. Fielen staan er op de A2, Maastricht-Eindhoven... tussen Urmond en Roosteren, 4 kilometer. En een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam. Er zat 5 kilometer file. Bij Werkendam is de linkerrijstrook dicht.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo een debat over het plan van de VVD om drie van de 4,4 miljard... voor ontwikkelingshulp af te snoepen. Dat doen we met VVD-kamerlid Ingrid de Kaluwe en met René Grotenhuis van hulporganisatie Coordate. En de directeur van Staatsbosbeheer legt uit... waarom zijn organisatie natuurgebieden in de verkoop heeft. Hier zijn Thijs van der Brink en Dillemijn Veenhoven. Op de grens tussen Israël en Egypte is vanmorgen een Israëlische burger omgekomen... toen aanvallers de grens overstaken en het vuur openden. Het leger van Israël schoot vervolgens twee van de aanvallers dood. Correspondent Monique van Hoogstraat in Jeruzalem. Wat is er precies gebeurd? Volgens het leger ging het om een terreurcel van drie mensen... die uh, vanuit Gaza zijn gekomen. Waarschijnlijk vermoedt het leger daar de grens overgestoken met Egypte... en een eindje verderop naar Israël zijn gegaan. Ze waren goed bewapend... Ze hadden kalashnikov, ze hadden berenbommen en een, op een van die berenbommen is een ploeg uh, arbeiders uh, gereden die aan het werk is, aan het hik wat daar gebouwd wordt. En één arbeider is daarbij omgekomen, ironisch genoeg een Palestijnse arbeider, een, uh, een, uh, hoe heet het, een Arabische Israëliër, dus een Palestijn die Israëlisch burger is. En het leger heeft vervolgens de aanvallers verdoten, de derde daar wordt nog naar uh, gezocht. Die zit vermoedelijk in de Sinaï, denken ze. En je zegt ironisch genoeg omdat je vermoedt dat het niet de bedoeling was om een Palestijn om te brengen. Nou, ik kan me voorstellen dat het niet het eerste doelwit is als het inderdaad een aanval is vanuit Gaza van een Palestijnse Ja, nee. Want dat is de, de vermoedelijke afkomst van deze daad? Ja, daar is eigenlijk natuurlijk nog niks over bekend. Maar een jaar geleden, nu bijna een jaar geleden, is er een soort gelijke aanval geweest. Dat was een hele grote trouwens op een bus waarbij acht mensen zijn omgekomen... ...en die zou ook door een Palestijnse verzetsorganisatie uit uh, Gaza zijn uh, uitgevoerd... ...met behulp van vermoedelijk Bedouinen uh, in de Sinaï. Want dat is een groot uh, probleem hier op het moment. Die, die Sinaï, dat is een, met name sinds de omwenteling in Egypte... ...een duidelijk wetteloos uh, gebied uh, geworden. En uh, minister Barak van Defensie heeft ook juist daarom nu uh, de nieuwe Egyptische president... ...binnenkort wordt duidelijk uh, wie dat is... ...opgeroepen om uh, de, de, controle, de controle te hernemen uh, in de Sinaï. En ja. Dat is natuurlijk ook ja, zoals het in het vredesakkoord is afgesproken. En klopt het dat Israël uh, juist daar ook een hek aan het bouwen is? Ja, dat is deels uh, uh, tegen dit soort uh, aanvallen uh, ge gericht. Het is deels ook om te voorkomen uh, dat er nog meer Afrikaanse migranten uh, binnenkomen. Op dit moment uh, zo'n 40, 50 per dag. Vooral het Soedan, Eritrea... Dat is een probleem, dat speelt al een paar jaar, maar dat loopt nu ontzettend hoog op. Er is een groot maatschappelijke en politiek debat gegaande. Die mensen zijn niet langer welkom hier. Vannacht is er ook een eerste vlucht uh, teruggegaan met, uh, met die migranten. En dat hek, dat moet dan over die hele grens, langs die hele grens tussen Egypte en Israël komen. Ruim 300 kilometer lang. Zo. Juist om uh, deze mensen ook uh, tegen te houden. En dat hek, dat wordt nu versneld afgebouwd. Oké, okay. dankjewel. Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, iedere dag schrijft Luc Iekinkje bij ons aan... om te kijken wat er allemaal getwitterd wordt. En dan doet hij dan een heel mooi verslag van, Luc. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Als we nou lijn in de spits zetten... en dan van Persie erachter... en dan zetten we twee echte buitenspelers op de flank... zoals Narsing en... <lacht> Het is voorbij, <lacht> Uh, hashtag Schiphol is trending topic. En dat, ja, dat kan gewoon niet goed zijn. Hè. Om half zes landt het Nederlands helftal. En sommige mensen die vragen dan wie je meegaat om de heren te ontvangen. Anderen verklaren dat soort mensen dan weer vergekken. Weer anderen vragen zich af wanneer de huldiging eigenlijk is. En of ze met de duikboot door de grachten heen gaan. En die weetjes, de weer op Twitter is eigenlijk hetzelfde als binnen het Nederlands helftal. Grimmig. Even een kleine bloemlezing vanuit de hashtag Pornet, Portugal Nederland. Begon allemaal zo mooi. Ed Pieter Derks twitterde dat één ding zeker was. Ronaldo zou die avond geknipt en geschoren worden. Ed Bart van Merwijk zei, aangezien ik een goaltje of vier tegen verwacht... moeten we zelf zes keer scoren, moet kunnen. Iedereen leek er zin in hebben, iedereen was nog positief. Tuurlijk, de hashtag Pornet werd nog een beetje lacherig in gebruik genomen... maar al snel waren de twitteraars eruit. Het alternatief Porhol was ook helemaal niets. De wedstrijd begon en de eerste tien minuten waren ook magistraal. Rafael van der Vaat scoort en Twitter ontploft. Ed Slagers roept tien, tien, tien, tien, tien. Ed Tel vraagt zich af of het dan toch gaat gebeuren. Hashtag wonder van Garkov. En toen scoorde Ronaldo. Nou ja, dat vraagt om wat grappen natuurlijk, hè, over de qua uiterlijk goed verzorgde Portugees. Ed Jan de Hoop twittert, no you can't talk to Ronaldo, he's on the phone. Iemand anders twittert, vindt Ronaldo een mooie meid. En Ed Willy Wortel NL tweet, niets aan het handje, ik stap gewoon even in mijn tijdmachine en zeg om uh, kwart voor negen tegen Ronaldo dat de gel in de aanbieding is. En in de rust was de voornaamste wissel, het kapsel van Ronaldo. Volgens Ed Koningin NL is dat niet zo gek. Het zou trouwens pas echt nieuws zijn als Robbe in de rust van kapsel was veranderd. Tomara heeft een idee. Kan iemand, even, uh, kan iemand even aan het perfect gestelde kapsel van Ronaldo komen? Dan raakt hij vanzelf overstuur. En het komt erop neer dat we eigenlijk nooit zoveel grappen hadden moeten maken, want Ronaldo scoorde nog een keer. Zijn tweede van de wedstrijd, één per kapsel. Daarna was de lolle wel een beetje af op Twitter. Een paar lukrake kapselgrapjes. Totdat iemand opmerkte dat Ronaldo langer de bal had dat Rombe Huntelaar en Van Persie bij elkaar. En die tweet werd weer vaak geretweet en toen waren de grapjes voorbij. En dus vliegen we uit het toernooi zonder een wedstrijd te hebben gespeeld. Zonder één punt. Volgens Ed de Speld zijn we wel mee de meest constante ploeg van dit EK. Dat is ook mooi. En direct na de wedstrijd dropen de spelers van het veld af. En dan, ik keek naar die koppie's en ik zag ze denken... wat zou ik straks gaan twitteren? Nou, helemaal niets dus. Alle spelers die houden zich wijselijk stil. En het is niet dat de uitschakeling dan echt als een verrassing komt natuurlijk. De eerste twee wedstrijden speelden we slecht. En ook Twitter is van mening dat we het ook eigenlijk niet verdienden. En ik, ikzelf hier, voorspelde het ook al. Afgelopen vrijdag vroeg jij aan mij... Uh, wat, wat het zou ja, kunnen worden. Luister ja. even mee. En dan willen wij wel nu jouw voorspelling weten voor zondagavond. Ik denk 2-1 voor Portugal. 2-1 oh. voor de Duitsers. Oh. <laughs> Genoteerd, Luc. Nou, wonderlijk, ja, hè? Ja, ja, je krijgt echt een beetje een kijk op, he, na al die jaren. Goed, blijft over. De verlaten hashtag, het kan nog. Voor de wedstrijd nog een hashtag vol met hopen. Nu enkel gebruikt door een paar mensen die het niet los kunnen laten. Jeroen van Koningsbrugge merkt op Twitter op dat we alsnog door kunnen gaan. Wanneer Portugal en Denemarken komen te overlijden, dan zijn we alsnog tweede in de pool. En Ed-Michiel Veenstra heeft een nieuw plan. Nu Oranje de hashtag het kan nog niet meer nodig heeft, wil ik hem graag aan de maand juni geven. Meepraten en... Alsjeblieft, tweet iets positiefs. Doe dat dan via hashtag R1 sportzomer Wat een fantastische muziek had je eronder staan. Ja, dat is uit een film. Ja, ja, oh, ja. Mooi, iets he? met de volplecht van. van een schip. Ja. En... Ja. King of the world, klopt er niet King helemaal. World. <laughs> Goed. Tot later weer. Dag leuk, dankjewel. Mm. Heaven is a place on earth. De VVD nam afgelopen weekend een voorschot op hun verkiezingsprogramma... door aan te kondigen dat het mes gezet mag worden in het budget voor ontwikkelingshulp. Altijd een heet hangijzer, dus genoeg stof voor debat, dachten we zo. Dat doen we met vvd kamerlid Ingrid de Kaluwe. Goedemiddag. Goedemiddag. En René Groothuis van ontwikkelingsorganisatie Coordate. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw de Kaluwe, we hadden het net al even over... u heeft een druk weekend gehad met dit mooie plan. Dat klopt, dat ja. klopt en dat hadden we ook wel verwacht. Hard getwitterd. Hard getwitterd, ja. uh, veel reacties ook in de mail. Ja, dat, dat kan je verwachten, denk ik, als je 3 miljard uh, in één keer gaat, uh, gaat korten. Hoe, hoe, iedereen vraagt zo'n beetje af: hoe komt u aan het bedrag van 3 miljard? Nou ja, we hebben heel goed gekeken naar wat werkt wel en wat werkt niet. En uh, er zijn verschillende rapporten geschreven over ontwikkelingssamenwerking... en niet in de laatste plaats door het uh, Wetenschappelijk Bureau, uh, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2010. En daar is uitgekomen dat de klassieke manier van ontwikkelingssamenwerking bedrijven niet werkt. En het enige wat landen er bovenop helpt is de economische ontwikkeling in de landen zelf. En toen hebben we gekeken naar wat is nou eigenlijk de kern... Uh, de kerntaak voor de Nederlandse overheid. En wat wij kunnen doen is noodhulp blijven bieden. Kijk, op het moment dat er iets gebeurt, dan willen we daar ook hulp bieden. Op het moment uh, uh, dat landen zich willen ontwikkelen... waar ligt dan onze expertise, waar kunnen wij hulp bieden? En als een klein landje als Nederland kiezen we dan voor tien landen... waar we nog helpen op gebied van voedselveiligheid... en waar we helpen op gebied van watermanagement... en de aanpak van HIF, omdat we daar een uh, heel goed track record in hebben. Ja, dus het gaat om tien landen en het is voornamelijk dan noodhulp, zegt u? En, en dus deze gebieden, hif en, deze en gebieden. watermanagement. Ja, en, en dan kan er dus kennelijk uh, drie miljard vanaf. Dat is dan Daar kan het 3 miljard vanaf. Ja. En de ontwikkelingssector, de goede doelenorganisaties... die nu heel veel steun van de overheid krijgen... 50 tot 75 procent van hun inkomen, dat kan er vanaf. Er zijn ongeveer 300 organisaties... die zich allemaal met ontwikkelingssamenwerking bezighouden in Nederland. Dat is ontzettend veel. En mensen mogen zelf beslissen waar ze aan geven. Ja. Eentje van een van die organisaties is Secordate. Daar is René Grotenhuis van. Nogmaals, goedemiddag. goedemiddag. Um, ja, ik geloof u heeft zich er een beetje over uh, verbaasd over dat bedrag. Maar mevrouw de Kadeweer legt het uh, hier helder uit. Ja, dat komt neer op 3 miljard bezuinigen. Ja, mevrouw de Kaderwee maakt staan met Stef Blok aan het begin. de denkfout door te zeggen dat de klassieke ontwikkelingssamenwerking niks heeft opgeleverd. Uh, dat, dat verbaast mij. Dat vind ik echt uh, een beetje feitenvrije politiek. Ja, als dat verstaan uh, we, we hebben... onder klassieke, eigenlijk klassieke ja, ontwikkelingssamenwerking? Als uh, de, de, de gemiddelde leeftijd, ook in Afrika, is de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid met 20, 25 jaar. Uh, 90% van alle kinderen gaat naar school. Uh, 80, 100 miljoen vrouwen en uh, mensen hebben uh, microkrediet gekregen. Heeft AIDS, is enorm teruggedrongen. Dat is allemaal gebeurd met ontwikkelingshulp. Kortom, er zijn uh, gewoon on onomstreden resultaten die uh, in de afgelopen jaren behaald zijn. En als je dus zegt, nou ja, we moeten het anders doen, want het levert niks op, dan denk ik dat je gewoon, dat gewoon de feiten: een, andere, uh, een ander verhaal spreken. Tweede is: als je er uh, 3 miljard afhaalt. Uh, dan wordt Nederland van een koploper een achterblijver. Wij zijn wereldwijd erkend als koploper op het terrein van internationale uh, samenwerking. In een wereld die alsmaar kleiner wordt, alsmaar verder globaliseert, is juist internationaal met elkaar verbonden zijn, volgens ons groot, van groot belang. En Nederland was koploper en dankzij de VVD worden we zo in feite een achterblijvertje. En ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat voor de positie van Nederland internationaal een goede is. Mevrouw de, Callaway, de, de Bill Gates zegt het ook al, hè? net zoals meneer, uh, meneer Kordet, wou ik zeggen. <laughs> um. Ik ben een groot huis. Goothuis, ja, sorry. Um, en Bill Gates zei ook al van ja, dan raken we onze, we zijn een gidsland, dat is een beetje hetzelfde. En Het is een zonde, want dan raken we die positie kwijt. Dat moet u er ook uh, aan het hart gaan. Ja, ik heb zelfs de mensen van Bill Gates Foundation aan de lijn gehad. En um, die zeggen van ja, als u nu gaat bezuinigen, gaan andere landen ook bezuinigen. Wij hebben veertig jaar lang, samen met vier, slechts vier andere landen op deze wereld, die 0,7% bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Dat was de norm, hè? dat was afgesproken. Maar de ja, maar ze maar een aantal is... landen aan. Ja, en heeft ons niemand gevolgd. Dus uh, als wij nou die voorbeeldfunctie hebben, uh, als ons nu niemand volgt, uh, wat wil dat dan zeggen? Als wij nu minder uitgeven, werd er gezegd, nou dan gaan anderen ons ook volgen. Wij uh, geven veel meer uit dan andere landen. Wij willen daar nu, dat nu terugschroeven. En ik wil nog even terugkomen op wat de heer Grotehuis zei over die school en die gemiddelde leeftijd. Ja, de gezondheidszorg heeft gezondere mensen opgeleverd. Hè? Inentingen hebben geholpen, de gezondheidszorg heeft echt geholpen. Maar de voedselvoorziening is niet meer omhoog gegaan. Dus er zijn meer mensen bijgekomen. De gemiddelde leeftijd is verhoogd. Maar vervolgens zie je dat, uh, dat mensen niet meer voedsel tot hun beschikking hebben. Dus het probleem blijft. In de Sub-Sahara Afrika zijn dubbel zoveel mensen... die onder de armoedegrens leven dan dat er waren in 1981 bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar het doel van ontwikkelingssamenwerking... en dat was die mensen en de landen op eigen benen te laten staan... dat is bij lange na niet gehaald. De Meneer Gouthuis, ik wil het ook trouwens zeggen natuurlijk... van um, ja... Er moet, er moet op een andere manier dit georganiseerd worden. Ontwikkelingssamenwerking, er wordt al heel lang over gesproken. En u kunt toch ook nog best wel doen met 1,4 miljard? Nee, ik denk als je met uh, 1,4 miljard bent ben knapen... heeft dat ook uh, in dit weekend gezegd... dan schaf je het de facto af. Uh, als je, uh, je hebt hier en daar nog wat verplichte bijdragen aan de VN. Je hebt nog een aantal uitfaserende contracten. En de facto is 1,3 miljard... betekent gewoon dat je er een streep doorzet. Dat, dat uh, bedoel, dan moet je niet mooier maken dan het is... Um, omdat de werkelijkheid, de Wereldbank, waar we uh, een aantal verplichtingen aan hebben, die lopen gewoon door. En dat betekent dat serieus een dus bijdrage Dus naar, naar organisaties leven. als de Uwe gaat helemaal niks meer dan? Ja, nee, kijk, dat is, dat is nog, ik uh, bedoel, het gaat niet over mijzelf. Uh, het gaat mij over wat er moet gebeuren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhaal van de VVD, dan zeggen ze, we moeten alleen maar investeren in landen die zelfredzaam kunnen worden en waar het Nederlandse bedrijfsleven uh, uh, rendement kan maken. Dat betekent dat je de onderkant van de wereld totaal aan zijn lot overlaat. Afghanistan, Zuid-Soedan, Congo, dat zijn landen waar, we, uh, waar het nog wel even gaat duren voordat dat op eigen benen staat. Dat zijn niet de landen. We hebben uh, een paar jaar geleden. Dat zijn een niet de landen waar, waar, wij nog iets, waar nog iets te halen valt voor ons bedoelte. Nou, da daar is in ieder geval heel veel te doen. Ja. Uh, wij kunnen in Congo, Kordid kan in Congo gezondheidszorg, een bijdrage aan gezondheidszorg leveren. Daar kost gezondheidszorg per persoon per jaar 9 dollar. Buitenlandse organisaties dragen daar 3 dollar per jaar. Bij. Moet je voorstellen, voor de, voor de prijs van één kopje cappuccino... Kun je een jaar lang. Dat zouden bijdragen we gewoon moeten doen. In dat soort. Meneer de, K, mevrouw de K, reageert u daar zo wat? Het zijn ja. wel de aller, aller, allerzieligste arme landen. En dit is nu een beetje van. We, we, we, we investeren ergens waar we iets aan hebben. Deze landen hebben we niet direct iets aan. Congo, of Afghanistan. Dat is, als ik het ook zo hoor, dat is toch wel een beetje zielig om die helemaal te laten zitten. Nee, wat we als Nederland willen doen, is te kijken van waar kunnen wij als Nederland de toegevoegde waarde hebben. Waar kunnen we een bijdrage aan leveren? En daar moeten we kijken waar wij met onze expertise met ons bedrijfsleven, met onze wetenschappers een bijdrage kunnen leveren aan voedselvoorziening, aan hiv-bestrijding en aan watervoorziening in die landen, om ze te helpen op eigen benen te staan. Maar dat werkt wel beste... dat, dat wij er iets voor terug, er moet wel iets te halen vallen, toch? Dat begrijp ik een beetje uit het verhaal. Nou ja, waar, waarom zouden we niet? Ook? Ja, waarom zouden we niet ons eigen bedrijfsleven inzetten? Als je bijvoorbeeld kijkt dat wij uh, op dit moment nog 400 miljoen per jaar aan de wereldbank geven, dat was 800 miljoen hebben we al teruggeschroefd. En uh, in het verleden was het zo dat 70% van wat je gaf... dat kwam terug in de vorm van opdrachten. Dat komt nu helemaal niet meer terug. Wat wij dus nu geven aan de Wereldbank, dat wordt uitgeschreven als tenders. En vervolgens gaan de uh, het, het gaat, landen als China... die gaan daar met die opdrachten vandoor. Dus eigenlijk betalen wij China om opdrachten uit te voeren. Nou, dan heb ik liever dat dat in een Nederlandse maar bedrijf is. Maar nou, stel nou, er is hongersnood in, in Ethiopië. Wat, ja. wat doet de VVD dan nog? Of de VVD, stel er komt in een nieuwe kabinet, het komt er allemaal doorheen. Wij zijn erg voor behoud van noodhulp. Op het moment dat de hongersnood is, en dat is nu ook weer in de Sahel... er is net weer 4 miljoen extra gegeven. Wij zijn erg ervoor om dat in stand te houden. Kijk, het bedrijfsleven, uh, uh, we hebben daar een mooi voorbeeld van in Oeruzgan. Uh, na de missie is er, een, uh, is er geïnvesteerd in pogingen... om het Nederlands bedrijfsleven te, investeren voor, uh, te interesseren voor uh, Afghanistan. Oeruzgan 10 miljoen voor uh, vrijgemaakt. Er is nauwelijks iets van besteed. De meeste kosten zijn opgegaan aan consultancy, reiskosten en, en andere zaken. Gewoon omdat in, juist in die gebieden waar het het moeilijkste is... maar waar ook de, beste, de meeste winst te boeken is als het gaat over gezondheid... Onderwijs, uh, uh, landbouwontwikkeling. In die gebieden is voor het bedrijfsleven, daar is nog zo moeilijk, zo weinig infrastructuur. Dus ik vind dat de VVD echt bewust uh, al die moeilijke landen in de wereld loslaat. en zegt: Nou ja, dat, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. En eigenlijk zich, zich ervan. Op, op, ...op die manier veel te gemakkelijk van afmaakt. Meneer Grothuis, een ander argument wat meneer Blok en mevrouw de Kaluwe in de krant gebruikten was... Uh, ...waarom zou de overheid dit eigenlijk moeten doen? Het, het, het, het, het, het, het, het Gironummer van Cordaid staat op de website. Als je als burger graag mee wil leven en mee wil delen, doe dat vooral zelf. Waarom moet de overheid dat doen? Uh, uh, burgers doen dat, en in, in, in meer dan voldoende mate in Nederland. Uh, uh, er is een enorme geefbereidheid in Nederland, zowel bij noodhulpacties... ...als ook voor structurele campagnes zoals die van Cordaid Misa of Cordaid Mensen ja. in Nood. Waarom moet de overheid doen. Wij vinden met elkaar, dat vinden we Nederland, maar dat vinden we ook, dat geldt ook voor Afghanistan en Congo, dat de overheid verantwoordelijk is voor goed onderwijs, goede gezondheidszorg, voor vaccinatie van kinderen. Als we dat als de overheid in die landen dat niet kan, dan is het alleszins redelijk dat we internationaal nogmaals in een wereld die steeds kleiner wordt waar we steeds meer op elkaar betrokken zijn, dat andere overheden zeggen: dan springen wij bij om te zorgen dat we op termijn eh, dat ook eh, duurzaam kunnen organiseren. Mm. Dus u ik vind het, het, in die zin, het, zin, het is hoort, een verantwoordelijkheid van overheden, wereldwijd, om daarvoor te zorgen. En ik vind dat het hoort bij solidariteit van overheden met elkaar... om daarin ook een bijdrage te leveren, ook als het in landen zelf moeilijk gaat. Even nog over het mo mo moment, wil ik het nog even hebben, mevrouw de Kadewe. Um, in de katshuisbespreking ging het nog over 750 miljoen bezuinigingen. Dus is daarna van tafel geveegd uh, toen het akkoord er was door uh, natuurlijk onder andere GroenLinks en de ChristenUnie. Um, in D66, waarom dan nu dit plan? Dat ja. u... Ik wil eerst nog even reageren op wat de heer Grotehuis zegt, dat dat onze verplichting is om daaraan bij te dragen mondiaal. Ja. Um, onze verplichting is, wat wij kiezen is om aan een aantal mondiale problemen bij te dragen. Daarnaast willen we ook nog bijdragen aan een aantal internationale organisaties. Maar wat we gezien hebben, en dat is wat de heer Grotehuis zegt met de verplichte bijdrage, uh, wat we gezien hebben, dat van de grote organisaties waar wij nu geld aan geven, he, voor gezondheidszorg, voor voor, uh, voor educatie, dat van die 33 grote organisaties Zoals waar wij geld geven. Nee, dan heb ik het over de multilaterale organisaties, dat daar een kwart van matig tot slecht. Functioneert. En dat moeten we dus niet meer doen. Dan moeten we heel erg goed, heel erg kritisch kijken... naar waar we nog geld aan geven. En voor wat betreft onderwijs en gezondheidszorg... waar CorDate zich mee bezighoudt... en waar 300 andere organisaties in Nederland zich mee bezighouden... zij kunnen heel goed aantonen, en dat moeten ze dan ook maar doen... van waar hun toegevoegde waarde ligt. Nu doen nog heel veel organisaties hetzelfde. Mensen weten ook niet meer aan wie ze geven. Uh, wij vinden dat uh, ze niet meer afhankelijk moeten zijn van de overheid. Dat er niet zomaar de subsidiestroom binnen moet komen... Zij moeten aantonen waar hun toegevoegde waarde ligt... en dan willen wij ook wel helpen met fiscale maatregelen... om het aantrekkelijk te maken voor de Nederlander... om zelf een keuze te maken. Ja, kijk, voor, voor kort hebben we al lang de keuze gemaakt... om ons niet lang het afhankelijk te maken van de overheid. Het gaat niet over afhankelijkheid, het gaat over de vraag de overheid moet het beste kanaal zoeken voor de besteding van haar middelen. En eh, ik, ik wil met mevrouw De Kaliwee graag de discussie aan... dat er een aantal landen zijn en een aantal terreinen... waar juist maatschappelijke organisaties het beste kanaal zijn... om je geld effectief en goed te besteden. Daarom, eh, als mevrouw De Kaliwee kritisch is op eh, VN-organisaties... dan zeg ik ja... Maar uh, dan zeg ik, gebruik dan maatschappelijke organisaties... zoals Koor deed, om dat te doen. Wij zijn in een aantal landen, in zuid soedan in Afghanistan... komen we in de meest afgelegen gebieden. Daar hebben wij uh, invloed, daar hebben we bereik. Nou, gebruik dat dan en ga dan niet in een soort ideologisch debat komen... waarin je zegt, nou ja, maatschappelijke organisaties... mogen geen geld krijgen van de overheid. Waarom niet? Als zij effectief uh, goed werk leveren... en uh, het beste kanaal zijn, gebruik het. En wij zorgen er wel voor dat we niet afhankelijk worden van die overheid. Goed, ja, meneer, meneer, meneer Groothuis, dus even, even een laatste punt. Ik vroeg net aan mevrouw de Kaluwe, maar ik kan misschien beter aan u, aan u vragen... meneer Groothuis, ik had het heel kort over het moment. U kunt natuurlijk ook denken, ach, dit is een prachtig plannetje van de VVD... om op die manier wat kiezers van de PVV weg te trekken... en straks uh, moet er een coalitie gevormd worden... en dan komt er toch allemaal niks van. Zo kunt u ook denken. Ja, kijk, natuurlijk is het, is het, is het ook uh, verkiezingsretoriek, Maar wij nemen het wel serieus. Uh, we hebben uh, afgelopen uh, voorjaar een enorm debat gehad over... Ontwikkelingssamenwerking. We hebben nu behoefte aan een, uh, een slim debat over de hervorming van ontwikkelingssamenwerking. Daar ben ik als, uh, als directeur van Kort een hard voorstander van. Dat heb ik ook in de, mijn bijdrage, die ook mevrouw de heeft ontvangen, in mijn bijdrage aan het verkiezingsprogramma heb ik gezegd... er moet hervormd worden. Maar dit, deze inzet... 3 miljard af, uh, ook nog eens gebouwd op uh, slechte feiten... is eigenlijk geen bijdrage aan hervorming. En daarmee wordt juist de noodzakelijke hervorming van uh, ontwikkelingssamenwerking... wordt eigenlijk weer teruggebracht tot een, tot een bot bezuinigingsdebat. En daarmee komen we voor onze sector niet verder. Maar goed, wel, er moet dus wel op een andere manier uh, gekeken worden... naar ontwikkelingssamenwerking. bent u het uh, ja, beide absoluut. in ieder geval over. Absoluut. absoluut. absoluut. Verkiezingsstuntje dit, mevrouw de Kaluwe? Nee hoor, er zijn wel jaren mee bezig. En een ja. uh, van maar mijn maar voorgangers... moment wel. Uh, nee, want uh, wij waren natuurlijk gehouden aan een regeerakkoord wat we hadden. En nu het kabinet gevallen is, kunnen, kunnen wij weer met onze eigen plannen komen. Waarom heeft en u heel dus helemaal niet... met de PVV gedaan? Daar hadden we hadden zo zo'n anderhalf jaar de tijd voor? Nee, we hebben, hebben ons gehouden aan het regeerakkoord wat er was. We hadden een regeerakkoord met het CDA. En daar stond een afspraak in en daar hebben we ons aan gehouden. Maar neem niet weg dat wij er al jaren voor zijn... om het veel slimmer te doen, veel meer focus aan te brengen... en te zorgen dat je dat doet waar je effectief in kan zijn. En voor de rest kunnen mensen zelf beslissen waar ze aan geven. Goed, nou heeft u nu net een mooi bedoel voor gehouden. Ik dank u hartelijk, Ingrid de Groot en René Grotenhuis van Korteet. Het is half één, tijd voor het nieuws met Dorot Megens. Nederlandse beleggers hebben op grote schaal... hun Italiaanse leningen verkocht en Duitse leningen aangekocht. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse bank. In het eerste kwartaal is de waarde van beleggingen... in Italiaanse obligaties gedaald tot 33 miljard euro. Dat is een kwart minder dan vorig jaar. De positie in Duitse obligaties kwam juist een kwart hoger uit... op 160 miljard euro. Vorige maand zijn er meer huizen verkocht dan in mei vorig jaar. Volgens het kadaster steeg het aantal met 2,7 tot ruim 10.000. De stijging van de huizen geldt voor vrijwel alle woningtypes...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 En voor het eerst sinds november 2009 hebben de Amerikanen weer de snelste computer in huis. In een lab van IBM in de buurt van San Francisco staat de Sequoia. Die kan 16,3 biljard berekeningen per seconde uitvoeren. Oftewel 16,3 petaflops. Voor die rekenkracht gebruikt de computer ruim 1,5 miljoen processoren. En de snelste was tot nu toe een Japanse computer van Fujitsu. Maar die kwam niet verder dan 10,5 petaflops. Dat zijn de hoogpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. De buien zijn het land uit en nu zien op steeds meer plekken de zon tevoorschijn komen. De westen tot noordwestenwind trekt iets aan en kan wat vlager worden. Het wordt een graad of 17 aan zee en maximaal 20 in het oosten. Komende nacht is het helder en dan staan enkele misbanken. Het koelt af naar 7 of 8 graden in het binnenland. Morgen, dinsdag, rustig weer met aardig wat ruimte voor de zon. In het zuidoosten bewolkt en kans op regen. De temperatuur stijgt naar gemiddeld 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Heeft u zin om voor een prikkie een landgoed of een mooi natuurgebied te kopen? Nou, dan is dit uw kans. Staatsbosbeheer heeft natuur in de verkoop. En zometeen horen we hoe de Grieken vanmorgen wakker zijn geworden naar een opvallende verkiezingsuitslag. It rock all summer long. Antonis Samaras met zijn conservatieve partij de winnaar van de Griekse verkiezingen gisteren staat op het punt te starten met de coalitieonderhandelingen. Hij is vanmorgen bij de president geweest en heeft daar nu officieel de opdracht voor gekregen Corny in Athene. Hij mag nu dus aan de slag. Is hij al concreet aan het praten met de andere partijen? Ja, ik heb begrepen dat dat uh, al begonnen is, weliswaar uh, telefonisch. En ook uh, de twee partijen die mogelijk in een coalitieregering komen, de twee leiders daarvan, Venizelos uh, van de Socialisten en Kouvelis van Democratisch Links, die hebben ook al contact gehad. En het is de bedoeling dat uh, later in de middag ze echt bij elkaar komen. En de hoop is uh, hier, uh, die geluiden hoor ik toch hier, dat het misschien wel heel... ...snel zou kunnen gebeuren allemaal. Ja, want gisteren leek het nog even op dat uh, die socialistische Pasok... Uh, ...eigenlijk niet wilde zonder die uh, Syriza, hè? Is, is die, dat, uh, dat uh, dreigement van tafel? Ja, dat, is, uh, dat was al eigenlijk al vrij snel duidelijk, omdat Syriza uh, natuurlijk uh, liet uh, merken dat, uh, dat zij niet willen deelnemen in een regering, dat ze in de oppositie gaan. Dus uh, toen uh, is van de kant van de socialisten, van de PASOK ook gezegd van ja, uh, we, er moet een regering komen nu en we willen daaraan samenwerken. Ja. Samaras die mag dus nu aan de slag, gelooft hij erin? Ja, dat, dat denk ik wel, want de noodzaak is natuurlijk ook groot. En hij kan ook niet anders. Hij heeft geen andere keuze. Uh, hij uh, heeft geen meerderheid, geen absolute meerderheid in het parlement. Dus hij moet uh, met andere partijen samen gaan werken. En uh, ja, we zullen zien hoe snel het allemaal gaat. Misschien uh, hoorde ik vanochtend zijn morgen uh, al de poppetjes bekend die in deze regering komen. Oké, okay, dat kan ook ineens heel snel gaan. Als het nu weer misgaat, zoals de vorige keer, krijgen we dan over anderhalf maand weer verkiezingen. Nou ja, niemand hoopt daarop natuurlijk. Nee, hè. Uh, ik ook niet hoor. Kijk, Samaras uh, krijgt, nee, krijgt nu een uh, eerste poging. Hè. Hij mag daar drie dagen over doen. En daarna kunnen ook nog twee andere uh, leiders uh, het gaan proberen. Ja, zo ging het na de verkiezing in mei. Uh, maar de hoop is toch hier bij heel veel mensen dat het dit keer niet zal gebeuren. Nee, maar de, grondwettelijk is het zo dat als het mis zou gaan... dat er opnieuw dezelfde procedure wordt gevolgd? Ai, dat antwoord zullen we schulden moeten blijven, want de lijn is uh, helaas overleden. Ja, hij is nog helemaal stil. Connie Kees, was dat, vanuit Athene? Voetbal dan. Narsing erin, zeiden de analisten na de verloren wedstrijd... van het Nederlands elftal tegen Duitsland. Voor meer gevaar op de flanken. Nou ja, dat is niet gebeurd. Dat gaat natuurlijk nu ook niet meer gebeuren. Hoe het ook zij, we weten wel wie zijn schoenen poetste... bij AVVC Burgia in Amsterdam, waar Luciane Narsing ooit begon. Okay, nou, zoals je zei, hebben we vandaag een toernooi. We hebben voor de eetjes en de effies een toernooi. Dus we gaan we in de regen. Jongens, hou even de rust! Sam, kom! Pak hem in je handen dan! Zijn we weer kwijt nou! Ik ben Mike Kolf, trainer in hoofdopleidingen van de AVV's burger in Amsterdam. En we gaan het vandaag hebben over de Luciano Achtje. Hij begon, als ik het goed heb, heeft hij met mijn me zoon gespeeld in de D... Dus dat is een jaar of 11, 12. Ik, ik ken hem natuurlijk al. Uh, ik kende hem al voordat ik hem als hier had. Kende ik hem natuurlijk al, want het toeval was dat we in dezelfde straat woonden. Dus als hij op zijn balkonnetje stond en ik op mijn balkonnetje stond. Dus ik kende hem als Uckie al. Ja. Heeft u hem ook overgehaald op de voetbal? Nee, dat deed hij. Ze waren de hele dag op het pleintje aan het voetballen. Met zijn broers, met grotere jongens, andere jongens. Ze waren de hele dag aan het voetballen. En altijd bezig trucjes te leren. En dan uh, proberen de trucjes in, uh, tijdens de wedstrijd uh, uh, wat niet die geoefend had, proberen die tijdens de dan proberen die, die er nog, als hij ze ook daar kon uitvoeren. Nou, dus je is een hele rustige jongen, altijd willen leren en altijd gierig om te voetballen. Gierig en dan positief zien. Uh, ik heb wel eens tegen trainers gespeeld, die zeiden van die kleine, ik, ik, ik, ik wou hem wurgen. Dat de trainer zelfs het veld op wilde van de tegenpartij om te wurgen, want hij was, dat hij gewoon ongrijpbaar was. Ja, ja. Nou, dat, dat zie je in de Eredivisie, heb je dat bij fijn ook gezien, dat hij gewoon niet te pakken is. Weet je Zo'n zo, zo klein mannetje die overal doorheen dartelt. Nou ja, hij is achter die bal kijk, kijk, gaat, Ja, nou, ik weet niet of hij dat een leuk verhaal vindt, want we speelden de Supercup. En Seburgje moest als ik het goed heb tegen AFC, weet ik niet meer zeker. Wie gaat er voor mij wisselen? Wij speelden met de D1 een bekerfinale tegen Haarlem. En het lukte maar niet. Op de paal, op de lat, op de paal, op de lat. En het stond heel lang 0-0. En de laatste paar minuten werd hij gewisseld. Tranen in zijn ogen. En wat blijkt zijn invallen scoort het winnende doelpunt. En uh, ik had nog een spits aan de kant. niet en En uh, hij was nog 5 minuten te spelen. stond 1-1. Hij zegt, trainer, want hij zag Diolen warm lopen. En hij kwam de toe. hij zegt, trainer, ik hoop niet dat u van plan mij eruit te halen. Want ik maak hem zo meteen, hoor. Hij maakte hem, twee minuten daarna. Dan zegt hij, nu kunt u Dio erin zitten? <lacht> heb je ook een medaille. <lacht> dat is uh, Luciano. Ja, nu kan je door. Nu kan je door. Jezus, jongens. We hadden een, uh, een verzorger. Die maakte altijd de schoen, Poetste eigenlijk altijd de schoenen. Ja. En vooral van Luciano ging hij op zijn knieën. Luciano zijn voeten erop en poetsen maar. En uh, ja, dat werkte ook meestal wel. Hij was ook de topscorer dat seizoen van de D1. Die hebben, zijn ongeslagen kampioen geworden, Supercup gewonnen en de Beker hebben ze gewonnen. Dus dat was een uh, topjaar. En daar zat uw zoon ook in? Hè? Daar zat mijn zoon ook in, ja. Gelukkig wel. Oh. Ja. Ja. Ja. Hij is uh, Heerenveen. Die waren een samenwerkingsverband met Heerenveen. En, uh, de scout liep hier constant rond. Nou, als hij hier rondloopt, ook al ben je blind, zie je dat, zag je dat, dat, dat er één was. Hij was altijd aan het trainen, altijd bezig, altijd bezig met beter worden. Uh, sowieso is op proef gegaan naar Heerenveenaar, hij is gelijk aangenomen. En toen ze hem aannamen, wisten ze al dat hij wel door zou breken. En zo zat in de verdediging? Of viel nee, die, die was de keeper. Was Die was de keeper? Ja. ja. Is die nou ook beroemd? Mijn, nee, helaas niet. Maar uh, <laughs> ja, het een heeft wel geluk, het ander wat minder. Ja. Ja. Van Narsing gaan we gewoon naadloos over naar Den Haag. In Den Haag wordt er vandaag uren en uren gepraat over de verhoging van het eigen risico in de zorg. We hadden het er eerder al over. De SP en de PVV hebben samen 15 uur spreektijd aangevraagd. Ze vinden de maatregel die in het vijfpartijenakkoord is afgesproken onacceptabel. En ook de snelheid waarmee deze maatregel voor het zomerreces door de Tweede Kamer wordt gelood, staat hen niet aan. Van Van het Binnenhof, politiek redacteur Margreet Boer. Om tien uur begon het debat. En tot nu toe is er nog steeds maar één partij aan het woord. En dat is de Socialistische Partij. Negen Kamerleden van de SP vullen de uren spreektijd. En dat gebeurt door het integraal voorlezen van brieven en e-mails... die na een oproep bij de partij zijn binnengekomen. En dat klinkt zo. Voorzitter, ik begin met Annemieke. We hebben haar gevraagd, wat vind je van de verhoging? Ik vind het te bizar voor woorden. We vragen haar, wat betekent het voor je dat ik nu al moet gaan sparen om het volgend jaar te kunnen betalen. Ik ben elk jaar in maat al mijn eigen bijdrage kwijt... omdat ik veel medicijnen slik. En daarnaast ben ik 100% afgekeurd, dus financieel ook al geen vetpot. En de derde vraag die we aan de mensen stellen waren... hebt u nog overige opmerkingen? En Annemiek zegt, schrijft... Als de artsen nu eens wat minder verdienden... en dan hoofdzakelijk de specialisten... dan konden de normale burgers die al niet op hun ziekte zitten te wachten eens een keertje niet gepakt worden. Als je al niet depressief wordt van chronisch ziek zijn... dan word je het wel door deze maatregelen. Maar nee, je kunt niet depressief worden... want je moet 200 euro gaan betalen voor de psychiater. Wat een zorgstaat. We gaan terug naar 1900... toen ook alleen de rijkste een arts konden betalen. Dan R.E. van Kouteren. De vraag was, wat vind je van de verhoging? Belachelijk. Ziek zijn overkomt je, daar kies je niet voor. Dit wordt een drama voor degene die toch al niks of weinig te besteden hebben. Voorzitter, de volgende mail is van Johan Damen. De vraag die wij stelde was van, wat vind je van de verhoging? En zijn antwoord, uitermate onverstandig. Gezien het feit dat al heel veel mensen zelfs de 220 niet kunnen betalen. Voorzitter, dan de mail van Nel. Wat vind je van de verhoging? Schandalig. Ik heb een uitkering en betaal al zoveel. Voorzitter, dit is maar een kleine selectie uit de 2600 uh, die we binnengekomen. Maar we zijn hier nog niet klaar. Uh, ik weet niet of u dat weet, maar de volgende spreekster van de SP-fractie is Nina Kooijman. En ik vind het een hele eer, daar wil ik toch mee beginnen. Ik ben namelijk volksvertegenwoordiger. En vandaag mag ik mijn beroep in zijn zuiverste vorm uh, ook uitoefenen. Want ik mag vandaag al deze mailtjes voorlezen. Ik mag hun vertegenwoordigen. En ik begin bij Evelien. En zo gaat het dus al een paar uur achter elkaar... en we hebben nog een paar uur te gaan. Straks is dan de PVV aan de beurt... en die partij wil ook zo'n zeven uur vol praten. En natuurlijk willen de andere partijen ook nog even aan het woord komen. Maar hoe dan ook, er is voor vandaag wel een eindtijd afgesproken. Een kwartier voor middernacht sluit de voorzitter de vergadering. En waarschijnlijk gaat woensdag dan het debat weer verder we Margreet Boer. Staatsbosbeheer gaat in aandelen, groene aandelen, wel te verstaan. Wie wil, kan een natuurgebied kopen. Hoe dat zit, vragen we aan Chris Kalde, Hij is directeur van Staatsbosbeheer. Goedemorgen, meneer Kalde. Geen middag is het, er met het is kwart voor ja. excuus. Wat wilt u precies? Nou, een lid van onze Raad van Advies die heeft de gedachte... dat wanneer je aandelen in Staatsbosbeheer zou uitgeven... dat dat de financiële zekerheid van onze organisatie zou vergroten. Uh, en uh, wat wij vooral willen is uh, uh, onze terreinen goed beheren en, die, uh, en daarvan mensen uh, laten genieten. En daarvoor is wel uh, financiële duurzaamheid nodig. Dus we zijn bezig vooral met het vergroten, wat, wat er bij ons heet, uh, ons verdienvermogen. Ja. On maar betekent, omzet. betekent dat dat ik een eigen bos kan kopen? Nee. nee. In het gedachtegoed van Van Beuningen zou het zijn het kopen van een aandeel in stadsbosbeheer. Maar wat heb ik daar dan aan? Nou, u draagt dan op zijn minst bij aan de duurzame instandhouding, omdat wij het dan goed beheren. Ja, ja, dus ik heb een bos, maar het is eigenlijk niet van mij. U voelt zich zeker eigenaar, ja. <laughs> ik voel ja. me eigenaar. Ja. En hoe, hoe, voelt, hoe voel je dat? Uh, nou, als je er doorheen wandelt, denk ik dat het een buitengewoon plezierige ervaring is. Ja. Maar tegelijkertijd mag Willemijn er ook doorheen wandelen. Ja, zeker. Nee, toegankelijkheid uh, is een van onze grootste uh, waarden die we kennen, nee, onze bossen zijn voor meer dan 90%, uh, en al, al onze terreinen trouwens, zijn uh, voor meer dan 90% toegankelijk voor mensen. En dat moet ook altijd zo blijven. Tijd ja, kan echt niet een eigen stukje bos krijgen? Nee. Ah. Mm, mm. En, en wordt bos over het algemeen meer waard als ik dan nu een aandeel koop en over tien jaar het verkoop aan Willemijn, is die dan meer waard geworden? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet want, uh, dan is het eigenlijk gewoon een gif die ik aan u geef? Jawel, maar in het gedachtegoed van Van Beuningen zit een, een 2%-. Ja, van rendement. dat is die, die meneer van de raad van advies van u, ja, denk dat ik. Hè? De, ja, meneer van de raad van advies. Daar zit een 2%-rendement-redenering op. En dus u moet tevreden zijn met fiscale voordelen en een heel laag rendement. En een, het steunen van een goed doel. Nou, dat moet uh, uh, <lacht> wel een warm gevoel oproepen. Nou, het gaat wel om warme gevoelens. Hoe serieus ja. is dit plan? Gaat, gaat u dit echt doen? Ik denk niet dat het ervan komt. Waar wij mee bezig zijn, is om uh, um, uh, um, um, toch vooral een. Ja, zeg maar een maatschappelijke organisatie te, te zijn die zelf in staat is uit zijn, uit zijn, uit zijn uh, terreinen zoveel uh, revenue te halen dat we ook die, uh, dan nogmaals die openstelling, dat we de mensen kunnen laten uh, uh, genieten van die, van die terreinen. En het verdienvermogen uh, wordt niet bepaald door de rechtsvorm die je, die je hebt. Nee. De, heeft het ook gewoon niet, niet te maken met het feit dat de overheid terugtreedt en u steeds minder geld van de overheid krijgt? Ja, de boodschap is van, we hebben wat minder budgetten vanuit de overheid. En de tweede boodschap is, veranker je vooral maatschappelijk. Nou, dat kun je alleen maar combineren als je wat meer inkomsten voor elkaar weet te krijgen. En daar werken we uh, heel erg hard aan. En dan moet u denken aan uh, uh, houtopbrengst, uh, uh, windenergie, biomassa, dat soort uh, dingen. Recreatie. Ja. kan je het een vorm van privatisering noemen? Zoals uh, Van Beuningen het voorstelt wel, ja. Ja, maar daar zijn we net een beetje aan terug van komen bij de NS en op andere plekken. Ja, vandaar dat ik, persoonlijk ben ik veel meer geneigd om, of veel, veel meer voorstander van een maatschappelijke onderneming. U mag het een, een overheids-NV, want als de, de overheid moet, wat ons betreft, betrokken, daadwerkelijk betrokken blijven bij het behoud van ons nationaal groene erfgoed. En daar, dat is veel te kostbaar om daar uh, luchtig mee om te springen. Kent u in de zomer in Amsterdamse Bos het theater? Ja. Ja, dan ga je daar naartoe, dat is gratis. Ja. Maar dan aan het eind gaan ze met een zakje rond en dan kijk, je, en dan kijk je om je heen. Ja, een beetje zoals in de kerk, thuis ja. precies. Thuis kent het ook. Maar dan wordt toch wel dan een beetje verwacht dat je daar 5 euro in doet. Kunt u niet gewoon zoiets doen? Nou, dat is uh, letterlijk prof profijtverginsel. Ik denk dat wij niet met een zakje of een busje achteraf, maar dat je zegt van... als u bij ons een fantastische theatervoorstelling in een van onze uh, openluchttheaters bijwoont... ja, dat kost dan 15 of 15 euro. Dat, dat is, dat is uh, uh, ja, ik zou zeggen, dat hoort is normaal. Ja, maar ik denk namelijk als je het gewoon vrijwillig laat... dat mensen daar achteraf na een prachtige boswandeling... echt wel een paar uur over hebben. Zo, dat zou de week wel zeker. <laughs> gewoon een collectebus collecte bij hebben, de uitgang van het bos. Ja, wij, wij, hebben, uh, wij doen tevredenheidsmetingen... en iemand die met onze, bijna iedereen die met onze boswachters uh, aan de wandel gaat... Ja, die scoort op de schaal van, uh, van 0 tot 10... Uh, 8,5 op tevredenheid. Dus wij leveren mooie uh, dingen waar mensen heel erg tevreden over zijn. Is er al een reactie van de staatssecretaris, Henk Bleker? Nee. Nee, nee ik, ik zag in de krant een, een quote van zijn woordvoerder dat, uh, dat ze zijn aan het nadenken over financiering. En wellicht zou dit erin passen, maar dat, uh, ik heb van, van Bleker zelf uh, geen, geen reactie. Nee, is mijn gevoel juist dat u er net iets anders in zit dan uh, meneer Van Beuningen, lid van uw adviesraad? Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Zou het niet handig zijn dat u iedereen samen uitkomt? Nee hoor, de, de, de positionering van Stadsbosbeheer, we zijn vanzelfstandig bij wet. En het is vooral de, de staatssecretaris in de Tweede Kamer die over onze positie gaat. En wij zijn voorstander van een robuuste ontwikkeling van Stadsbosbeheer... zodat we in lengte van jaren mooie dingen voor de Nederlandse samenleving kunnen blijven doen. Maar de manier waarop, daarin verschilt u van meneer Van Beuningen? Ja. ja. En dat geeft allemaal niet? Nee. Nee, nou ja, dat is eigenlijk ook alweer <laughs> lekker dat u nee, gewoon nee, zegt ja, dat u het omheen bent. Ik kan moeilijk tegen Van Beuningen zeggen dat ik niet mag vinden wat hij vindt. Nee, maar hij is toch van uw adviesraad? Ja, en? Ja, dat geeft ook niet, heeft nee, u gelijk in. Nee. <laughs> en het eigen bos van mij, dat komt er niet. Uh, nee, maar ik kan, ik kan u wel uh, het gevoel van, de, van, de, van de eigenaarschap geven. Hoor. <laughs> Goed, uh... <laughs> ja, maar daar ben ik dan net weer te rationalistisch voor. Dat ja, heb ik dat niet in. Komt, dat is junef, Thijs. Ga een keer wandelen met een boswachter van ons en je zult je eigenaar van dat bos voelen. Gaan we doen. Chris Kalden, directeur van Staatsbosbeheer. Hartelijk dank. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. It's getting late, I'm wide awake and my mind is racing again. I can find the words they are seeing wrong I feel. Free. to me Closer van Frida Amundsen. Jeroen Stomporst, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderweg naar hier, hè? Je zit in de auto. Je komt eraan. Ja, ja ik, heb, ik zet hem nu stil. Je zet hem nu stil. Heel mooi. Goed, hè? Ja, heel goed. Elke dag vragen wij naar jouw persoonlijke voorkeur. Waar kijk jij nou het meest naar uit op sportief gebied vandaag? Ja, Spanje, Kroatië. Ja. Ja, dat wordt hem. Dat wordt hem. Ja. Dankjewel nou, Jeroen! Uh, <laughs> <Ja>. oh, <okay. laughs> nee want uh, ja, dat is een wedstrijd met heel uh, met, ja, met heleboel leuke kanten denk ik. Uh, en uh, vooral omdat uh, Italië wel eens uh, het slachtoffer kan worden van een staatje nou, matchfixing zou ik het niet willen noemen, maar ah? misschien, krijgen ze, misschien krijgen ze wel een koekje van eigen deeg. Het zit zo, uh, die Spanjaarden en die Kroaten die gaan allebei door als ze met 2-2 gelijk spelen. Ah. Nou, nou zou dat spektakel zijn of niet als dat gaat gebeuren? Maar, maar wat is dan precies het eigen deeg? Nou ja, kijk, de Italianen zijn eigenlijk heel erg bang. Nou ja, dat is misschien niet helemaal de goede uitdrukking, maar de Italianen zijn heel erg bang voor matchfixing. en zij hebben natuurlijk enorme schandalen wat er okay, speelt momenteel ja. in Italië met allerlei verkochte wedstrijden. En ze zijn nu als de dood dat zij nu als national team natuurlijk slachtoffer worden, worden van, van een akkoordje. Ja. En 1-1 is niet genoeg, 3-3 ook niet, maar 2-2 wel. 3-3 uh, is ook genoeg hoor, maar twee, vanaf 2-2 uh, is, uh, is het voldoende om uh, Kroatië ja. en Spanje door te laten gaan. Maar stel je voor dat dat nou gebeurt, Daar, dan komt er toch onmiddellijk een onderzoek? Dat komt toch ja, uit, dan... lijkt mij. Ja, maar ja. Dan, zetten wij, dan is er dan, de finale waarschijnlijk al gespeeld. Dan is Spanje al Europees kampioen. Ja. Ja. <laughs> ja. En 2-2 is ook best wel moeilijk om uit te mikken, lijkt me hoor. Dat lijkt me ook. Dus uh, die de, de kans is wel, wel, wel klein natuurlijk. En uh, de Spanjaarden hebben al uh, geroepen dat ze daar niets van willen weten. En op zich zou het ook wel zonde zijn. Want juist Italië heeft zich nu een keertje gepopuleerd als leuk aanvallend team. Wat we normaal gesproken niet zo van ons gewend zijn. En uh, dus, dus het, ziet er, het ziet er leuk uit voor Spanje, dus ja, uiteindelijk hebben, dus de, of pardon, de, Italianen, uiteindelijk hebben de Italianen denk ik toch de beste kans om samen met Spanje door te gaan hoor. Want ook als ze winnen van Ierland en Kroatië-Spanje wordt 2-2, dan ligt Italië eruit? Ja, dat heeft te maken met het, uh, het doelsaldo, de resultaten tegen de nummer 3, eh, tegen nummer 4, Ierland worden dan weggestreept omdat de Ieren alles hebben verloren. Oh, ja. Maar die hebben wel ja, de, de, de leukste fans hè? Dat dan wel. Ja, blijven. absoluut, absoluut. Ja, die, ja wat op dit is altijd het mooiste hier ermee zijn. Ik vond het heel jammer dat wij niet hebben geloot. Waar, vervolg, waren wij alle ieren winnen. Sorry, zitten we door elkaar <laughs> te kletsen. Waren wij allemaal maar ieren wou ik zeggen. Ja, Jeroen Stolpars ja. komt eraan en die horen we vanavond. Nee, meneer, horen we jou? Jong? Nee, ik, televisie vandaag. Oh, televisie. Dus we zien je straks. Oké, okay, tot straks. Het is tijd voor Jurgen van den Berg en Govert van Brakels om meteen. Kan van de vaart schieten van 20 meter van de vaart! De vaart doet het! Ja! Ik zeg, ga niet met je komt naar het 16-meter-gebied, want is gevaarlijk. Het is gevaarlijk, is het wel of geen buiten spel. En het is het doelpunt van Ronaldo. Er wordt veel gelopen tot bal van de van Ronaldo. En dan gaat hij Ronaldo, tik 2-1. dus is gedaan, we liggen eruit. En het Nederlands elftal gaat met de staart tussen de benen terug naar eigen land. Oranje ligt eruit. Zo droevig was het nog nooit. Maar wie wordt dan de nieuwe Europees kampioen voetbal? Luister naar de Radio 1-sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.